Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Oud-NOS Journaal-presentator Harman Season is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Season werkte in de jaren zestig als dj bij Radio Veronica. In 1969 kwam hij bij de NOS. In de decennia daarna groeide hij uit... tot een van de bekendste televisie-nieuwslezers van Nederland... Season stond bekend om zijn rustige presentatiestijl. Ook was hij verslaggever. Na een kort uitstapje naar TV10 keerde Season in 1989 terug naar de NOS, waar hij tot september 2002 TV-journaals presenteerde. Daarna was hij jarenlang te zien als presentator van de Nationale Nieuwsquiz bij de NCRV. Harmen Season was 84 jaar. De New York Times heeft een video gepubliceerd... die is opgenomen door een van de 15 hulpverleners... die in maart gedood werden in de Gaza-strook. In de video is te zien hoe het konvooi met verschillende ambulances... en een brandweerwagen met zwaailichten reed. Dat staat haaks op wat Israël zegt. Het leger zegt dat het konvooi onder vuur werd genomen... omdat het zich in het donker verdacht aan het verplaatsen was... zonder zwaailichten. De lichamen van de 15 hulpverleners... werden vorige week in een massagraf teruggevonden.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 Lekker deze singel van de Tambourine en High Under the Moon. Even na twee uur Zandvoort een en hele goede middag. De zon schijnt en uh, ja, ik uh, zit samen met uh, Dolly in de studio uh, aan de Tolweg 10a. Want we hebben drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Dolly. Ja, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wat ja. het is leuk dat jullie weer op ons afgestemd hebben. We gaan weer. Zeker weten. En wat doen ja, het is onder wel, een mooie het? Het Ja, het is wel een beetje fris, ja. hè? Met. Uh, Zonnetje zo schijnt, maar het is wind. Toen Buh. ik thuis was, dacht ik: Oh, wat zonde, nou, dat moet ik smiddags in die studio zitten. Wat jammer met dat mooie weer. Maar toen ging de hond uitletten, toen dacht ik: Ah, laten. En toen dacht ik: Oh, wat is het koud, wat ben ik blij dat ik naar de studio mag. Ach, gelukkig, gelukkig. Uh. Nou ja, we hebben weer een uh, mooi programma met uh, heel veel dingen die we vanmiddag gaan doen, Dolly. Ja, zeker. Het, het wordt weer uh, dikke mic, joh. Uh, we gaan natuurlijk eerst zoals gewoonlijk in het programma... Uh, rond de klok van kwart over twee... wat korte Zandvoortse nieuwsberichtjes brengen. Dan om half drie kunt u van ons weer het weerbericht uh, verwachten. Om kwart voor drie weer een nieuwsberichtje. Kwart over drie weer even wat nieuws. En tussendoor verzorgt Rob natuurlijk muziek. Hè? Het is niet dat de stilte tussen alle... Nee. Allen. Dan om half vier dan gaan we even kijken... dan gaan we de evenementenagenda onder de loep nemen... En ik moet zeggen, er is veel cultuur. Dan kwart voor vier hebben we een gesprekje met Benno Veugen. Waar gaat het over? En het gaat over zijn programma van uh, morgenavond. In ah. gesprek met... Oh, wat leuk, wat leuk. Ben en benieuwd, met uh, wie jij gaat praten uh, morgen, dat horen we straks van Benno. Met ons niet in ieder geval. Nee, ja, ja, ja, misschien net. met ons ook een beetje. Maar uh, dat doet hij vandaag dan. Ja, dat is en dan vandaag, niet, uh, niet morgen. morgenavond. Nee, nee, nee, nee. nee. Goed, als we dan met uh, Benno hebben gesproken, komt er misschien nog wel een nieuwsberichtje uh, als daar tijd voor is. En anders dan uh, schakelen we om kwart voor vier over naar de Pit Report met Randall Lawson. Kwart voor vijf het dier van de week. En tussendoor natuurlijk, heel belangrijk, sportnieuws vanaf het voetbalveld. Zeker weten. Piet Pijper. Ja, hij is aanwezig bij de wedstrijd van vandaag tegen Castricum. Oh, is het een thuiswedstrijd voor Kastrikum? Het is, of het is voor... een thuiswedstrijd uh, voor Zandvoort. Oh, voor Zandvoort? Oh, dus we oh, dus zijn om de hoek. We zijn om de hoek, we gaan uh, lekker naar Duitsjesveld. Ja. En Piet heeft ook nog hot uh, voetbalnieuws. Dus uh, wat het allemaal inhoudt, dat ga je straks horen. Hot Even naar uh, het Ja, er hot. is wat het een en ander gebeurd uh, namelijk. Oh, ik dacht, uh, dus ze hebben uh, een jacuzzi neergezet. Nee, nee dus oh, ik denk nee, Een hack nee, nee. nee, dat, ja, oh, dat, ja, ook is dat niet. Oh uh, ja, zijn er perikelen in nou, de Nou ja, voetbal? het ging natuurlijk niet zo lekker. dus... Nee. Ik ben benieuwd of ze daar wat uh, aan hebben kunnen doen. Altijd moeilijk natuurlijk. maar ja, uh, ja. ja. Ik heb het nog niet gehoord van Piet. Dus uh, ik nou, ben dus zelf ook heel erg ook benieuwd. Ook voor ons nieuws. Ja. Dus zeker, dat uh, even na drie, uh. ja. En Verder, uh, Geert Seidsema was uh, vanmorgen in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. Over de rechtszaken. Over ja, de, de over rechtszaak de, van ja, de ja. ja. Nou ja, uh, Ben Zonneveld sprak met hem uh, ongeveer een kwartiertje... En, uh, zo rond kwart voor drie gaan we nog een keer naar dat uh, gesprek uh, luisteren. Dus ja, voor de mensen ik, die het niet wel, gehoord uh, hebben. Ja, uh, ik onder andere, ik heb het net gemist. Dus hoor ik het alsnog. Oké, okay, zo dadelijk dus uh, daar veel meer over. Maar eerst om kwart over twee het Zandvoorts nieuws in het kort. Met Dolly Tempierik. Goedemiddag. We hebben wel een paar uh, mooie lentedagen gehad. En vandaar ook uh, lekkere zonnige muziek zo bij ZFM. Dit was uh, Kaoma. Ja, die ken je wel van de uh, Lambara. Begin ja. jaren negentig. En dit was een andere, de Tago Mago hoorde je. Met uh, de lekkere trommels uh, erbij, Dolly. Ja, je, gaat meteen, uh, je wordt, gaat meteen in een zomerse stemming, hè? Meteen, ja. ja. als je van die trommels hoort, dan is meteen bam, uh, feest. Hatsenflats, zeker weten. Lekker. Lekker, ja. nou... Ik hoop ook dat je goed nieuws hebt, of uh, valt het een beetje tegen? Nou, het is geen slecht nieuws. Oké. Okay. Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld een heel leuk bericht... maar ja, dan, dan gaan we wel onze luisteraars wegjagen. Ik hoop niet dat jij dit erg vindt. Nou, je kan natuurlijk ook altijd met je telefoontje nog... Hè, je oortjes in onderweg op de fiets, kan je nog door blijven luisteren. Maar vandaag is er een open asieldag 2025... Uh, bij, uh, de, de, bij het dierentehuis aan de Keesomstraat. Uh, dat is vanochtend begonnen om 11 uur. En dat duurt tot vanmiddag 4 uur. Uh, je, nou ja, je kunt daar langs gaan om bijvoorbeeld demonstraties te zien. Er zijn kraampjes. En voor kinderen is er van alles te doen. En ook de dierenpolitie en een gedragsgedeskundigen zijn aanwezig. En bij hen kan je met vragen terecht als je dat zou willen. Het zijn altijd heel leuk, die open dagen. Dus... Ja, er wordt goed, uh, goed aandacht aan besteed. Hè. Dat ja. schijnt heel gezellig te zijn. Ja, Ik zit altijd hier bij jou als er zo'n open dag is. Dus... Iedere keer, hè? Ja, dat. ja, ik ben er nog nooit geweest. Nou, volgend jaar ben ik er niet, dan ga ik naar het feest. Dan doe ik wel live verslag daarvan. Okay, Oké, nou, Oké, dat vind ik leuk. Ja, lieve Z mij. Zet hè? ik ondertussen kruisen in de agenda bij Dolly. Ja, ja. Voor ja. volgend jaar en dan ga ja. jij naar het uh, open dag. Zo is het. Mooi hoor. <laughs> dus. Ja. Dan uh, uh, ja, woensdag 9 april om 10 uur. Uh, dan gaat de spoorwegovergang bij de Sofiaweg dicht. En dat duurt tot 13 april 8 Uur des ochtends, dus maar liefst vier dagen. Ja, dan rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Want ProRail die verbetert daar het spoor. Daarnaast rijden er op zaterdag 2, 12 april. minder treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. Er worden wel NS-bussen ingezet. Maar men moet rekening houden met een langere reistijd dan normaal. En extra drukte in de spits. Zeker weten. Ja. Nou ja, dat moet allemaal ook gebeuren, hè. Dan, uh, ja, de komende weken gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen... over de bereikbaarheid van het dorp, de verkeersveiligheid en de manier waarop we met vervoer omgaan. Nou, en dan, net, uh, dan, uh, dan komt de ProRail met de werkzaamheden aan het spoor. Ja, dus we hebben meteen wat te melden. We hebben meteen wat te melden. Ja, meteen ja. wat te zeuren ook, hè, dan. Ja, maar ja, is, uh, dingen moeten soms gebeuren, hè. Daar kom je niet omheen. Maar ja, goed... Dat het nou net weer in die tijd moet, dat is dan weer vervelend. Maar net voor de Pasen zijn ze klaar. Dus dat is dan ook wel weer fijn voor alle Deutsche gasten die uh, hier naartoe komen, uh, mid Deutsche, mid Pasen. Jawel. Ja, toch. Ja. Maar goed, uh, uh, de gemeente wil graag weten wat u van de huidige situatie vindt... en hoe u de toekomst van verkeer en vervoer in Zandvoort ziet... Van 4 april tot 16 mei 2025 kunt u uw mening geven... en ook meedenken over de plannen voor een veilige, bereikbare en leefbare toekomst van ons dorp. Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen van 4 april tot 15 mei reageren op het plan via de website... En er is ook een inloopavond, dat is op 10 april in de Dorpskerk... van 7 uur tot 9 uur s'avonds... waar experts het plan uitleggen en vragen beantwoorden. En dat is dan de kans om meer te leren over de plannen... en ook uw mening te geven. Na deze periode worden alle reacties bekeken... en waar mogelijk wordt het plan aangepast. En daarna gaat het plan pas naar de gemeenteraad... en zij gaan besluiten... Of het plan wordt goedgekeurd. U kunt het plan lezen alvast op de pagina Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. En via een reactieformulier dat u daar kunt vinden, kunt u uw mening geven. En alle reacties worden meegenomen in het maken van het definitieve plan. Dankjewel Dolly voor het nieuws.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 Het is wel leuk om uh, de nieuwe hitjes uh, voor je te draaien. En dit was er eentje van hoor. Ed Sheeran hoor je met A.C. Sam. ik het weerbericht uh, met uh, Dolly Tempirik. Ik ben heel benieuwd of het uh, mooi blijven, blijven houden. Of uh, dat het uh, slechter wordt. Of dat het warmer ik wordt. Of niks. kouder. Krijg het allemaal te horen zometeen. Uh, ja. Even voor half drie. Blijf daarvoor nou, luisteren naar de Sound Radio. En we gaan het uh, toontje lager draaien. Net als in de film. Het is koud, het is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 Je wachten en bevrijden, zoveel, veel, zo vaak en zo compleet. Je tanden mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je trok me bijna op. Geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachtte, Ik wel de, gelde, likte je kwelde, je je zo.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 Close Wil je handjes thuis houden hè? Ja, net als in de film. Joor toont de toontje lager. goed. De... Ja, Dolly zit maar aan te kijken, wat zeg jij nou weer? Ah. Wil je handjes thuis houden? Ik doe nee, helemaal niks, ik doe helemaal niks. Ik denk, mag de microfoon niet ja, aan. Nee, ja, ja, natuurlijk wel. Ja, ja nou, zeker. Okay. Gelukkig. Dolly, heb, ja, je, je, dat heb dat je goed uh... nieuws voor, van, van het weerbericht? Ik heb geen idee. Ik ga het, ik ga het zien. Okay. Eens kijken wat voor briefje ik heb gekregen, speechbriefje ik heb gekregen vandaag. Nou, laten we beginnen met het feit dat de zon weer volop schijnt. Dat hebben we allemaal gezien. Maar soms is ook bewolking zichtbaar. De aangevoerde lucht is wel minder warm en het wordt maximaal 17 graden. De wind waait uit het noordoosten, is meest matig van kracht. Morgen dan is het zon lente lenteweer. De oostenwind is matig, aan zee vrij krachtig en het wordt niet warmer dan 12 graden. Dat is ah, wel koud hoor. Dat is fris. Nou, misschien achter een raampje zitten morgen. Maandag dan is het opnieuw een dag met veel zon. Soms zijn een paar kleine wolken zichtbaar, maar regen wordt nog steeds niet verwacht. Er waait een zwak wind en het wordt 14 graden. Dinsdag is opnieuw een zonnige dag, maar de dagen daarna is er soms ook bewolking zichtbaar. Het blijft droog en de eerste kans op wat regen is volgende week maandag 14 april. Oké, okay, nou ja, dat is best wel aardig het uh, weerbericht, uh, Dolly. En uh, jij ja, komt wel uh, met nieuws, hè, dat jij morgen achter een raampje gaat zitten. Dan, uh... Ja, maar zonder lampje. Oh, hè? zonder lampje. Zonder lampje, Oh, ja. dat, dat dan weer wel. Ik ben, ik ben geen beroeps, hè. Ik ben nee, amateur. oké, okay, oké, okay. ja. dankjewel. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> Ongelofelijk. Dat was het weer. Ja, ik denk dat zegt die dolly. Nou weer. Ik ga achter een raampje zitten. Nou ja, Morgen, ja, op, ja. Op het strand. Achter een, uh, uh, uh, uh, ja, dat doen die, ze toch? Achter het, achter een raampje. Ja, maar achter het, het glas. Oh, achter glas? Ja, ja. ja sorry. Dat moet ja, ik moest ja, ja, zeggen. Ja, ja, ja, achter glas. Sorry mensen. Geen nee. niks. Hier zijn de Dolly Dos. Lekker hè, deze jongen van uh, Adam Poorts. We gaan naar de uitzending van uh, vanmorgen van uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, Dolly. Want uh, ja, zoals je waarschijnlijk uh, inmiddels uh, wel gehoord hebt... Uh, was er weer een rechtszaak uh, tegen de bewoners van Zandervoerde. Uh, ja, zeker en, uh, heb ik dat gehoord. Ja, en de grote ja. uh, geldwolven die uh, daar een bungalowpark uh, willen bouwen. Ja, ja. En uh, ja, ditmaal hebben ze de bomen ingezet uh, als... Uh, als uh, zaak dat die uh, niet uh, gekapt uh, mogen worden op het terrein. Nou, vanmorgen was uh, degene die op de camping staat... jij bent er geweest trouwens, hè? Ik ben natuurlijk... Ja, oh ja, vorig jaar ben ik uh, samen met Arnold Jan Scheer... zijn we daar een kijkje gaan nemen op de camping. Uh, omdat, ja, weet je, uh, je hoort veel en je leest veel. En natuurlijk, vroeger kwam ik er ook wel... maar er stond die camping helemaal vol. Dus je hebt geen idee hoe het er nu voor staat... Rob, het is triest. Het is triest. Het is een kaalslag. Ze hebben mensen geïntimideerd, uh, zodat ze uh, hun biezen hebben gepakt en weg zijn gegaan. We hebben daar met mensen gesproken die hun hele leven kei en keihard gewerkt hebben, zodat ze op hun oude dag lekker in Zandvoort konden bivakeren in alle rust, in het groen. Uh, met een, een, een lekker terrasje voor hun, hun wagentje. Alles hadden ze op orde, die mensen. En nu moeten ze weg. Weet je, terug naar, naar, naar het nauwe straatje, achter waarbij je elkaar op mekaars bord zit te kijken. Nou, echt, als je daar met die mensen zit te praten... je hart draait om, werkelijk waar, oude mensen. En die moeten nog maar zorgen dat ze van die troep afkomen allemaal... He, zo noem ik het dan maar even. Maar voor hun is dat hun paleisje natuurlijk. He, wat ze al die jaren hebben opgebouwd. Ja. En um, ja, je, je kan je geen voorstelling maken... Hoe, wat een armoe het daar nu is. En Ik, ik kan me zo voorstellen dat als je, als je ook... de mensen die er nog waren... Dat, die zijn zo hecht met elkaar. He, net zoals je vroeger bijvoorbeeld in Zandvoort... in je eigen wijk had dan was je ook een hele hechte sociale gemeenschap. En ik kan me zo voorstellen... dat deze mensen daar tot het uiterste voor willen knokken... om die gemeenschap vast te houden. Want je vaagt wel een hele wijk weg uit Zandvoort. Buiten dat is het zo dat um, bivakkeren in Zandvoort is duur als toerist. En bij Zandervoerde was nog een van de weinige plekken... waar je met je teentje terecht kon... Of waar je tegen een leuk bedrag voor een weekje een, een, een caravan kon huren. En als dat wegvalt, wat hebben wij de mensen met een, met een minder hoog inkomen dan nog te bieden? Ja, Weet dat, je? dat is ook zo. En je zit daar in de natuur. Voor kinderen ook. Die kinderen, uh, we hebben daar ook gesproken... bijvoorbeeld met Jokie Beredonk. Die heeft ons rondgeleid. Ja, geweldige vrouw. Ja, fantastisch mensen. Ja. ja, echt waar. En haar zoon was daarbij. En zij hebben beiden verteld... hoe ze hun leven daar op de camping uh, hebben beleefd. En als je dan zo'n jongen ook hoort praten... hoe die zijn hele jeugd daar heeft doorgebracht... en hoe dat hem gevormd heeft... En, dat hij als kind de vrijheid had om, om gewoon op dat terrein rond te lopen. He, iedereen lette natuurlijk op de kinderen. Maar dat, dat idee hadden de kinderen niet. Maar er was altijd controle. En, en waar moeten die kinderen nu naartoe? Weet je? Er, er blijft zo weinig over. Voor. En ik, ik snap zo goed dat deze mensen strijden voor iedere grasspriet. Echt waar. Ja, een ja. van die strijders is uh, Geert uh, Zijsema. Hij woont een, is nog bewoner van uh, Sandervoerden en hij zet zich in uh, voor het behoud uh, van de camping uh, Sandervoerden. Vanmorgen was je dus uh, te gast bij Ben Sonneveld en uh, ja, Ben uh, die sprak even met hem onder meer over de rechtszaak en ook over die kaalslag. Hè. Daar heeft hij ja. het ook over gehad en okay. dat, uh, dat het gewoon zo erg is. Ja.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 Hoe, zit dat Hoe gaan we dat dan? doen dan? Ja, dan komt ze dan met een verhaal... als ja, er gewoon technische mensen bij zitten. Ik ben natuurlijk ook niet een hydroloog of wat dan ook. Maar <lacht> die roepen dan gelijk... Ja, dit gaat hem niet worden. Ja, dus Het plan is nog steeds niet concreet en uitvoerbaar. En dat wordt het ook nooit. Want we zitten naast het Natura 2000-gebied...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 Ja, voor die advocaten van de investeringmaatschappij is het natuurlijk dagelijks werk om die boeken open te slaan. Ja, die hebben bijna deze mensen in dienst. Dus ja. die doen niks anders, ze hebben ook dagelijks overleg met ze. Dat kan niet, ik moet zochtens gewoon naar de baas werken en mijn andere bestuursleden ook. Dus wij moeten het allemaal tussendoor doen. Maar ja, inmiddels we hebben we onlangs een uh, mooie documentaire. Vorig jaar op tv gehad, toen stelden ze mij de vraag, ja. hoe, hoe kan het dat je dit allemaal weet? Ja, we zijn inmiddels zelf bijna mini-advocaatjes. Nou ja, daar dus zit ook een... Uh, uh... <kwijls>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 Hoeveel mensen zijn er nog? Hoeveel, hoeveel plaatsen zijn er nog bezet? Ja, een, een kleine honderd. Oké. Okay. Oh, kleine honderd is Toch wel wat? Dus ja, kijk, en, kijk, wij organiseren gewoon het jaar door ook nog wat dingetjes. Vorig jaar nog echt een hartstikke leuk feest gaat. Dat doen we op de parkeerplaats. Moet ik heel eerlijk zeggen. Er werken de eigenaren er dan wel aan mee en dat we dat mogen doen. Dus en dan neemt iedereen zijn eigen hapje en zijn drankje mee. En uh, we hebben toevallig bij ons op de camping wat uh, zangetjes die in het... Uh,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 iets bijzonders gebeuren, dan horen we dat graag. Dan meld ik mij. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat was uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. De grote, statige man uh, Ben Sonneveld die uh, sprak, ja, mooi, uh, uh, ja. sprak met uh, Geert Zeitsema van uh, Zandervoerde. Ja. Nou ja, leuk, uh, leuk. Goed om het uh, interview nog een keer uh, terug te horen. En, uh, het verhaal van de campinghouders ook te horen. Ja, zeker. Hartstikke belangrijk. Dus hoe belangrijk. zij dat beleven en wat zij ja, allemaal meemaken. Ja. Dus, uh... Kijk, ik begrijp ook wel... Uh, de beheerders van de, uh, van de camping zijn destijds uh, vertrokken. Die gingen met pensioen. En uh, toen kwam er een andere beheerder, maar die kon het allemaal niet aan. Uh, het is verschrikkelijk moeilijk om beheerders te vinden... en. Die, vier, die bereid zijn om 24 uur per dag klaar te staan van maart tot eind oktober. Dat, dat is een enorme opgave. En ik snap dat dat heel moeilijk is om, dat, uh, te vind, om die mensen te vinden en vast te houden. En daarmee alle problemen te ondervangen. Um, dus makkelijker is het om die gebouwen neer te zetten en hè, de hele boel op te doeken. Dat, dat, dat snap ik gerust wel. Een soort kleine centerparkje of zo. Uh. Ja, dat, dat werkt toch heel anders. En dan zit je inderdaad in dat rijkere segment... en uh, dan, dan komt er personeel. En dat, hè, weet je, dat, dat, dat werkt heel anders. Ik snap dat gerust wel. Dat dat vreselijk moeilijk is om nog een camping te beheren uh, vandaag de dag. Maar aan de andere kant. Jongens, we moeten toch zien te voorkomen dat, uh, dat we alleen nog maar dingen voor rijke mensen hebben. Je ziet het door het hele land, hè? Dus, uh... Ja, omdat het... Uh, ze, ze wisselen ook constant van naam, hè? Want zoals hier Roompot is ook alweer Landalpark, uh, Landal Green geworden. Want dat, dat schijnt uh, belastingtechnisch enorm veel geld op te leveren. Het, het wisselt constant al die, uh, al die parken van naam. Oké, oké. Om zoveel jaar verschuift het. En Vraag me niet precies hoe het zit. Het is ooit eens op de televisie geweest uh, bij een uh, consumentenprogramma. Maar het is big business voor ze. Zeker. En daar uh, doen ze het voor. Hè? It's ja. all about the money. Daar hebben ze ook nog een keer een plaat van gemaakt. Maar die gaan we nu niet draaien hoor. Nee, we doen het uh, met uh, deze vlak voor het nieuws. Kok Robin en The Promise You Made. Graag tot zo.